Forse regenbuien hebben in het westen van het land overlast veroorzaakt, vooral in de kustgebieden. In onder meer Haarlem, IJmuiden en Zandvoort liepen kelders onder en stonden straten blank. En ook in Zuid-Holland kreeg de brandweer tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Normaal valt in september zo'n 80 millimeter regen en die hoeveelheid is nu op veel plaatsen al bereikt. Na Frankrijk wil nu ook Rusland onderhandelen over een VN-resolutie over internationale controle op de chemische wapens van Syrië. In de Franse plannen moet Syrië die wapens ook ontmantelen, maar zo'n maatregel mag niet met geweld worden opgelegd, zegt de Russische president Poetin. Syrië heeft volgens Rusland al ingestemd met de internationale controle. De Veiligheidsraad komt vanavond bijeen om de crisis in Syrië te bespreken. De Russische minister Lavrov heeft al gezegd dat zijn land zich zal verzetten tegen resoluties waarin de Syrische regering verantwoordelijk wordt gehouden voor de gifgasaanval in Damascus.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 Het weer in het westen is het vanavond nog behoorlijk nat... en bij zee staat een harde tot stormachtige noordwestenwind. Vannacht neemt de buigheid wat af en het koelt af tot 10 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie, allereerst een waarschuwing. In de westelijke kustprovincies heeft het verkeer last van zware windstoten. Dan nog een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen Afrit Beek en Zevenaar, 5 kilometer file... tussen het Ouddijk...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 Want vanavond om negen uh, uur, drie uur vannacht, Nederlandse tijd... Gaat, het, uh, gaat hij het volk op televisie toespreken over Syrië. En wat is nou de beste strategie voor hem? Hier in de studio zit Kai van der Linden, spindokter, Bekend geworden als uh, mediastrateeg van onder andere Prim Fortuin en Rita Verdonk. Goedenavond. Goedenavond. U heeft uh, jaren in Amerika gewoond. U heeft uh, onder andere El Gore en uh, Rudy Giuliani bijgestaan. Ja. Als u zich nou verplaatst naar Amerika... En u stelt zich dat voor, dat land, wachtend op die speech... om negen uur vanavond plaatselijke tijd. Hoe leeft zo'n land daar naartoe? Nou, ik denk dat het land er um, vrij plazé naartoe leeft. Uh, het land zit helemaal niet op een oorlog of ingrijpen uh, te wachten. Dus ik denk niet dat men nou echt met spanning voor de buis zit... van joh, uh, wat, wat, uh, wat gaat er gebeuren, wat gaan we verwachten? Uh, dat hebben ze, als het goed is, uh, al gisteren gezien. Want de president, president Obama, is in bijna alle... Uh, op, op alle grote nieuwszenders geweest om eigenlijk al de casus uh, voor te leggen. Dat deed hij vrij lauw naar mijn mening. Dus ik denk niet dat de spanning erg uh, groot is. En dat is ook een beetje een anticlimax omdat het nu opeens op lijkt dat er een soort tussenoplossing ja. is gevonden. Ja. ja, want om die nog even neer te zetten... er waren inderdaad veel ontwikkelingen hè, rond ja. Syrië vandaag en gisteren trouwens. Want opeens lijkt er een diplomatieke oplossing in beeld. Ja. En dat is allemaal begonnen met uh, een opmerking van minister John Kerry... de minister van Buitenlandse Zaken, die deed een persconferentie in Londen. Ja. En toen werd er hem gevraagd... Nou, wat zou Syrië nou nog kunnen doen om die oorlog af te wenden... En toen zei hij: Nou ja, als ze hun chemische wapens inleveren, dan, dan komt het misschien nog goed. Zullen we heel even luisteren wat hij zei? Is goed. Sure, hij every single bit van zijn chemische wapens aan de internationale gemeenschap in de volgende week. Turn it over. All of it. Ja, u als mediastrateeg. Hè? Kerry zei dit op een persconferentie. Ja. Was dit nou strategie of... Nee, dat was geen strategie. Slip of the tongue. Dat was een slip of the tongue. En dat kon je zien door het feit dat er, uh, dat bericht uh, binnen een paar uur... door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken genuanceerd werd. Uh, door te zeggen, uh, Kerry heeft het wel gezegd... maar uh, wij denken dat dit een onmogelijke oplossing is. Dus hecht er niet veel waarde aan. Dus het was een beetje een, een slip of the tongue... Alleen uh, dat gaf uh, een heleboel mensen, uh, waaronder uh, Assad, een prachtige uitweg. Ja. Want die riep, nou, dat vind ik helemaal niet zo'n slecht idee. Nee, nou, in de Russen niet. En toen gegeven, zeiden he? de Russen, nou, wij vinden het ook niet zo'n slecht idee. Uh, Cameron, die een blauwtje had gelopen in zijn eigen uh, upper house in Engeland... die zei, prima... Uh, Merkel die staat erachter. Ik heb begrepen dat Timmermans ook vindt dat het een goed idee is. Nou, godzijdank <lacht> Nederlands, die, die ja. brengt de oplossing. <lacht> en dat, dat, ik, ik weet zeker, omdat dat zo gelopen is, dat het totaal niet uh, een plan was. Maar, Want je gaat natuurlijk niet zo'n grote speech plannen mm -hmm. van de president van de Verenigde Staten op alle networks in, in, in prime time. Hij is geloof ik vanavond om negen uur uh, Amerikaanse tijd, dus dat is drie uur s'nachts uh, voor ons. Uh, als je je uh, in feite de nieuws de dag daarvoor laat weggeven... door je minister van Buitenlandse Zaken. Of ben je enorm opgelucht dat je dus niet uit bent op, op steun... omdat het erop lijkt dat dat niet gaat lukken? Nou, dat, dat zou kunnen zijn. Kijk, we kunnen natuurlijk niet in het Witte Huis zelf kijken. Um, uh, ik ben ook niet echt een buitenlandse expert... maar vanuit het oogpunt van de mediastrategie uh, ze, ze geven alle signalen uh, aan dat dit een fout was, want zo organiseer je dit niet. Dat is totaal niet logisch. Maar is dat dan, hoe is het dan mogelijk, denk ik dan... Hè, dat op zo'n hoog niveau Kerry zoiets zegt? Want je kan eigenlijk best verwachten dat er zo'n soort vraag komt. Ja. Hoe ja. kan dat? Ik val me reuze tegen. Ik, ik denk echt, uh, dat heb je wel vaker met kandidaten... Dat ze, uh, dat, dat, hoe, hoe, hoe goed je als Spindor ook... Als spindokter hun probeert te, te, te, te sturen op de boodschap. De gouden truc van een spindokter is: Dit is de boodschap. Dus is de enige die je mag gebruiken. En als je een vraag stelt, herhaal je de ja, boodschap. Dit is je mantra. Exact, ja. <laughs> um, en het en, en, en, probleem met vaak wat intelligentere mensen. En Carrie is natuurlijk intelligent genoeg. Die denken: Nou, ik wil nog wel wat, wat laten zien hoe slim ik ben. En die is gewoon in een, in een valkuil getrapt. Die is door een, journalist iets, een journalist heeft hem iets uitgelokt wat hij eigenlijk niet wilde zeggen. Nee. En dat is niet de eerste keer. Hè? Ik vind het wel eigenlijk teleurstellend van het Witte Huis. Want eigenlijk is deze ellende allemaal ook begonnen met, met een uitspraak van Obama. Die de beroemde rode lijn uitspraak. Die in feite zei, luister eens, als Syrië als Assad chemische wapens gebruikt... dan is dat voor ons de rode lijn. Wat betekent, dan zullen er consequenties zijn. Dus met het vingertje zwaaien ja. van pas op. Had hij ook niet over nagedacht voldoende? Nee, want uh, wat bleek, toen Assad dus wel over die rode lijn heen ging... zag je dat Obama daar geen antwoord op had. Dat hij ging lopen stuntelen. Eerst was, het, was er een hele discussie van, is dit wel de rode lijn? Nou, toen bleek dat de rode lijn te zijn. Toen was het, nou, hoe gaan we daarmee om? Uh, er moet wel wat gebeuren. Toen was er opeens de draai: Nou, ik ga het congres, het Amerikaanse congres, om toestemming vragen, zei Barack Obama. Want ik, ik vind dat een beslissing die moet ik niet alleen nemen. En toen kwam opeens Kerry als een duveltje uit de doosje met: uh, En als hij zijn chemische wapens teruggeeft, ja. dan hoeft het misschien nog niet. Ja, ik, ik, mijn gevoel persoonlijk is, je slaat zo'n flater uh, in, in de internationale wereld, maar goed. Want he, daar zit de strategen, daar ziet, ja. kunnen we het toch aannemen, uh, met Obama zijn ze in de weer. Nou, er is zelfs in de publiciteit geweest dat Obama zijn, zijn beroemde uh, strategen uit de eerste campagne, David Vauf en uh, Axelrod, naar mm -hmm. het Witte Huis heeft gehaald met het verzoek om mee te denken nu. over een persstrategie rond deze situatie. Ja. Want ik kan me voorstellen, hè, dan doet Kerry zoiets, dan doet Obama zoiets. Uh, u bent stratege, hè? u ja. weet hoe dat voelt. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt verschrikkelijk. Dan denk je, mijn god, wat doet hij nou? Ja. Wat doet hij nou? Alles onze plan in duigen. Ja. Want kijk, he, vanuit media optiek, wat gebeurt er nu in Amerika? Waar, waar zijn die strategen, die spindokters mee bezig? In feite met een, een, een soort korte campagne... Waarmee zijn een aantal hele belangrijke uh, stakeholders, zo noemen we dat, groepen mensen proberen te overtuigen dat, uh, dat ze Obama moeten vo volgen met een bepaalde soort militaire ingreep in Syrië. En dat is in eerste instantie de bevolking. Mm -hmm. Je wil toch dat een, een groot gedeelte van de bevolking erachter staat, maar het zijn ook leden van het congres. Maar het is ook een boodschap aan Assad, want die kijkt... Ook vanavond hè, natuurlijk naar CNN of waar dan ook om te horen. De president. Ja, daar zegt. mogen we toch vanuit gaan. Hè? Het is ook een boodschap aan je bondgenoten hè, aan de NAVO. Ja. Dus het is een boodschap waar je ontzettend goed moet nadenken, omdat je eigenlijk de hele wereld adresseert. Van we moeten heel goed nadenken, wat willen ja. we hiermee bereiken? Stel, hè, en als dan wordt... al zo'n carry daar opeens tussendoor fietst ja. met een scenario. Waar we, ja. Nou, dan vliegen de kopjes tegen. Zijn? Bent u ja. wel eens woedend geweest? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, nou, wie ja. bent u wel eens woedend geweest? Nou, ik, ik ben natuurlijk bekend om de campagne van Pim Fortuyn. En uh, Pim Fortuyn heeft een keer een, een beroemd volkshand interview gegeven. Uh, als oh, ik tegen mensen boven 1? de 30 zeg. Het volkshand interview. <laughs> dan, dan weten ze meteen waar het <laughs> over gaat. Ja. Dat was uitgebreid voorbereid. Daar hebben we dagen aan gewerkt. En de bedoeling van dat Volkskrant-interview... was dat wij de Partij van de Arbeid frontaal wilden aanvallen. En uh, ik had een briefing memorandum geschreven. En dat heb ik nog aan de muur hangen thuis. En daar stond boven... Uh, Pim, de doelstelling moet zijn dat de headline van de Volkskrant wordt. Daar moeten we dus naartoe werken. Zo moet je dat gaan framen. Pim Fortuyn, dubbele punt. Ik verwerp alle vormen van racisme. Ja. Nou, vervolgens gaat hij zitten, wordt een beetje boos... en begint te schelden op de islam nog wel mensen. Nou, dus ik, ja, ik ben weggeschokt En na afloop eh, hebben we behoorlijk tegen elkaar lopen schreven. Dus ik, ik weet een beetje hoe dat gaat intern. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Over een paar uur gaat de Amerikaanse president Obama het volk toespreken over Syrië. Uh, een diplomatieke oplossing lijkt in zicht, daar hebben we het net over. En hoe zorgt Obama nou dan voor uh, dat hij zijn positie toch versterkt? Je ziet hier met uh, spindokter Kuy van der Linden. Onder andere heeft hij Pim Fortuyn, u vertelde het net, Leefbaar Nederland en Rita Verdonk bijgestaan. Ja. In Amerika, jaren gewoond, onder andere voor Al Gore en uh, Rudy Giuliani gewerkt. U zei net al, uh, uh, gisteren uh, is hij een soort warm gedrag? eigenlijk, Pim, Pim Fortuim, <laughs> ja. Obama, uh, al die interviews aan de, de Amerikaanse zenders. Ze hebben een compilatie gemaakt. Goed. He crossed the line in denial mode for quite some. Syria has large chemical weapons stockpiles in using chemical weapons. Been in discussions for a long time now. is making sure that Assad does not use those chemical weapons again. This is Assad's tactic and persuade Congress that this is important. We have to be skeptical. The stakes are high, but they're long term. My hope is that I can persuade some of the American people that this is important. Ja, u zei net, ja. ik voel maar lauwtjes. hoezo? Nou, je ziet, uh, kijk, wat, wat Obama doet even van wat, wat, wat horen we hier en waar is hij mee bezig? Uh, je, je, je, je ziet en je hoort dat hij bijna als een soort openbare aanklager een, een, een casus aan het neerzetten is tegen Syrië. Dus hij zegt, dit is wat er is gebeurd. Uh, dit is het bewijs voor dat uh, dit er is gebeurd en dit moet de straf zijn. Dat is allemaal aan het, aan het, aan het neerleggen. Dat, dat is de functie van, van zo'n speech en van zo'n mediaoffensief. Om mensen te proberen te overtuigen. Wij zijn allemaal de jury. Wij moeten dan zeggen. Nou, dat als ik dit allemaal gezien heb. Ja. Dan moet Assad straf krijgen. En dan mm -hmm. gaan we het over hebben wat het is. Ik vond het luidjes. Omdat je merkte. Dat hij in die, in die optredens. terugtrekkende beweging aan het maken uh, was. Ik hoorde zelfs. Dat vond ik helemaal fantastisch. Dat op een gegeven moment zei. Van. Als je het Michel Obama zou vragen. Zijn vrouw. <laughs> hè, moeten we nog een oorlog in? Dan zou ze nee zeggen. En waarom en is dat niet ik, goed? Ja. Dan denk ik. Jij staat. Ik bedoel, eigenlijk zegt hij daarmee. Van. Ik wil het zelf ook niet. He, want, want waarom zou je als, als, als aanklager, als president... He, je, je wil een statement maken, je wil uh, een steun hebben voor Assad... En je zegt in feite mijn eigen vrouw staat niet achter hem. En dan moet ik als burger van Amerika uh, zoiets hebben van nou... Ja, maar er is een hoger doel. Ik persoonlijk en Michel, mijn vrouw, zijn tegen. Ja. Maar um, ja, er is een hoger doel. En daarvoor moeten wij gaan, Amerikanen. Dat kan toch wel of kan dat niet? Ja, dat kan wel. Maar ik, kijk, ik vind dat, dat uh, je moet dat zeker in zo'n situatie... Moet je dat, uh, vind ik persoonlijk en ook vanuit mediatechnisch oogpunt... veel zwart-wit en neerzetten. Ja. Of was het zo Hij zei ik heb die... nog geen beslissing genomen. Uh, nee. ja, maar zelf. dat in Interview met Carrie was net geweest. Hè? Ja. Dus hij moest zijn huid redden. En misschien was dit eventjes heel snel in elkaar gezet met zijn, uh, zijn spindokter. Dat zou best kunnen. Het zou best kunnen dat ze hier enorm met mee in hun maag zaten. Omdat je natuurlijk in een dynamische situatie. Kijk, een, een van de uh, belangrijkste dingen bij een mediastrategie is dat je als, als president of als spindokter, en dat geldt in alle situaties, wel moet de regie moet proberen te houden op het proces. Mm -hmm. En dat betekent in feite dat alle journalisten op jou moeten reageren op een voorspelbare manier, zodat jij een beetje ja, die hele nieuwscyclus, zoals we dat noemen... in de klauw kunt houden. Ja. Maar wat je nu ziet door die uitspraak van Kerry... is dat andere landen gaan reageren. En Rusland zegt, hé, hey, dat vinden we een goed idee. Ja. Uh, al die hij andere heeft de regie landen... niet meer. De regie is hij kwijt. Ja. Dus nu moet hij gaan improviseren. Ja, want stel, hè, u bent uh, vorige week afgereisd... want u bent gebeld door het team van Obama. Oh, was het maar waar, zeg. Ja, ja. was het maar waar? Ja, geweld. Ja. Kijk, Amerika en zeker het Witte Huis. Kijk, eh, ik, ik heb weinig te klagen in mijn <lacht> leven, maar ik had heel graag in het Huis willen werken. Dat is toch het summen. Ja. Dat is het. Maar goed, dus je droom is in vervulling gegaan. Kan nog, week. Hè, ik ben pas vijftig. Uh, <laughs> en Max, ik denk dat ze pas luisteren. Pas het Max-profiel, en wie weet. ja. ja u bent Mr. Gedeeld. President, if you need help, I'm available. <laughs> hij zit hier Hij is helemaal klaar voor. Ja. Goed, vorige week zat u daar, in het vliegtuig was u daar naartoe gegaan. En vanavond heeft u het allemaal gezien. En Kerry en, en Obama mm. gezien gisteravond. En vanavond houdt u een speech. En wat gaat u tegen hem zeggen? Wat moet hij? Wat moet hij zeggen? Ja, Wat moet Obama? Hij gaat zijn speech houden waar iedereen naar gaat kijken. Of tenminste, een groot gedeelte mag je toch ja. vanuit gaan. Nou ja, ik zou, ik, ik, het is makkelijk om vanuit de huiskamer dit soort advies te geven. <laughs> je moet je, als, als je professioneel bent, baseren op opinieonderzoeken, focusgroepen en, en kijken wat het land wil. Maar globaal gezegd, eh, op, op basis van wat ik weet, zou ik hem adviseren om te zeggen, luister eens, je hebt nu helemaal A gezegd, nu moet je ook B zeggen. Uh, en het grote probleem dat jij hebt als president is dat jij je reputatie en geloofwaardigheid niet op het spel kan zetten in de wereld door eerst uh, te roepen dat er een rode lijn is en dan zodra die rode lijn overschreden wordt uh, je dan terug te trekken. Dat is een heel gevaarlijk signaal naar schurkenstaten zoals Iran en Noord-Korea. Um, dus dat mag niet gebeuren. Uh, dus jij moet, ook als de bevolking, de Amerikaanse bevolking uh, daar geen zin in heeft... moet je nu leiderschap tonen. Ja, en hoe doet hij dat? Dat doet hij door uh, te zeggen, ik vind dat hiermee een grens overschreden is. Ik zou ontzettend veel beelden laten zien van die, die verschrikkelijke beelden... van al die kinderen die letterlijk gestikt zijn in hun eigen uh, uh, bloed... Um, en uitleggen dat, dat er een grens is overschreden met chemische wapens. En als we nu niet ingrijpen, dan is dat een signaal aan Noord-Korea... Eh, waarvan men verwoedt dat hij bezig is met het ontwikkelen van kernwapens. Ja. En landen als Pakistan, waar het ook niet allemaal even stabiel is. Mm -hmm. Dus vanuit dat oogpunt moet er nu een daad gesteld worden. Want als je dat niet doet, en dat mag een spindokter zeggen... want een spindokter is ook bezig met de reputatie uh, van, van mensen... en het imago van mensen... Dus je mag zeggen, luister eens, als je dit niet doet... ja, dan ben je ongeloofwaardig. Ja, Maar goed, we hebben nu in beeld een, een, een diplomatieke oplossing. Waarin hij in zijn interview heeft aangegeven dat dat, nou, dat, dat best een mogelijkheid is. Ja, dus maar... hij zal een combinatie moeten maken. Want waarschijnlijk wil hij ook geen oorlog, toch? Nee, maar een diplomatieke oplossing waarmee de, de, de, de, de macht van de Amerikaanse president... afgebrokkeld wordt, is, een, is geen diplomatieke oplossing. Dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En dat zeg je niet alleen als mediastratege, dat vind ik ook uh, persoonlijk. Kijk, Amerikaanse... Dus ik heb uh, een van de mooiste... Uh, ik heb gestudeerd aan Columbia University ja. in New York. En een van de mooiste courses die ik nam was in Presidential Power. Ik zie trouwens nu net het laatste nieuws op Teletext. Syrië is bereid om toe te treden tot uh, OPCY. De organisatie uh, voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Ja. Dat is wel nieuws, toch? Ja, daar kon je op wachten. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Als je spindokter bent van Assad en even voor alle duidelijkheid... Dat zal ik nooit worden. Maar dan zeg je dat natuurlijk. Natuurlijk zeg je dat, want hier koop je tijd mee. Ja, En zegt u daar ook mee, maar ik geloof er eigenlijk geen worst van? Nee, natuurlijk niet. Want kijk, Syrië heeft die chemische wapens niet... omdat hij daarmee de westerse wereld of Amerika wil aanvallen. Syrië heeft die chemische wapens omdat ze, als ze dood zijn voor uh, hun buurlanden. Hè, en, en onderdelen van hun eigen volk. Mm -hmm. Dus zegt u eigenlijk die hele diplomatieke oplossing, het is een neus. Dat is een Ja. ja. ja. Maar, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben mm -hmm. geen foreign policy expert. Ik moet er eigenlijk als, als communicatiestratege naar kijken. Maar ik heb er weinig fiducije. En kijk, dit, dit, dit was de, hele, de schaduw van Irak hangt natuurlijk eh, boven dit hele verhaal. Mm -hmm. En wat was het verhaal van Irak met Saddam Hussein destijds? Iedereen dacht dat hij chemische wapens de biologische wapens. Die had hij niet. Maar waarom wilde Saddam Hussein destijds niet toegeven dat hij ze niet had? Omdat hij niet tegenover Iran en Syrië en de andere staten in die regio wilden toegeven... dat hij minder sterk was dan ze dachten mm. dat hij was. En hoe zit dat dan en nu? En dat is het hele spel. Dat is ook waar Obama nu mee te maken heeft. Het gaat om de perceptie van macht. En dit is nu één groot spel van een aantal uh, heren en ook Assad... die elkaar aan het uitbluffen zijn. Mm -hmm. En de vraag is wie wint dat bluffspel. Maar goed, in die zin doet Syrië wel degelijk mee. Want die gaat wel nu... Ja. Uh, op de grond liggen en zeggen... ja, we doen mee en we gaan ze terugtrekken. Ja, daar kon je op wachten. Ja. Ja. En dat gaat nu gebeuren. Maar goed, ja. dat is dus geen machtsvertoon? Nee, maar hiermee is Amerika helemaal de regie kwijt. Want Amerika zal hier nu geen rol van betekenis meer gaan spelen. Wellicht uh, gaat het naar Den Haag of de Verenigde Naties... Maar niet naar de Verenigde Staten. Ja. En misschien is hij daar wel heel erg blij om, omdat hij dan eindelijk af is van dat hij binnenlands geen steun krijgt. Dat zou kunnen. Ik denk dat Barack Obama hier helemaal niet op zat te wachten. Uh, hij had zich veel liever met zijn domestic policies bezighouden. Vooral de economie die net aan het aantrekken is. Mm -hmm. uh, daar wil hij dus zijn, zijn energie in steken. Uh, dus hij zal er persoonlijk misschien uh, blij mee zijn. Maar het is niet goed voor Amerika en ook niet goed voor het presidentschap. Nee, die uh, OPCW, wie uh, W, uh, hoe noemen je ze? OPCW, wellicht lidstaten die zijn verplicht om uh, hun voorraden chemische wapens onder toezicht te stellen hè, van de internationale organisatie. En ze moeten vernietigd worden ook. Ja. Um, het is nog even afwachten of dat daadwerkelijk gaat gebeuren nu Maar stel, want u noemde dat net in de bijzijn: ja, ik ben natuurlijk niet de spindokter van Assad. Um, heeft hij spindokters? Oh, dat zal best. Sterker nog, Dat was nog een schandaal dat er een, door, door een internationaal PR-bureau... een mooi interview met de vrouw van Assad was geregeld in een Amerikaanse editie van Vogue. Dus hij heeft zeker spinnokjes. Ja. Ja. Hoe zou u dat vinden om door zo'n soort regime gebeld te worden? Nou, ik, ik, ik kan u verklappen dat ik wel eens door een zo'n soort regime gebeld Namelijk? Uh, ben. Uh, dat was een Afrikaans land. Namelijk welk land? Uh, dat was uh, Ivoorkust. En uh, zes maanden later werd de, de president van dat land uh, werd gevangen genomen. Dus uh, ik heb meteen lachend de hoorn op de haken gegooid. Daar begin ik niet maar aan. Maar hoe gaat dat dan? Door wie wordt u dan gebeld? Dan word je door tussenpersonen gebeld. Met uh, we, we hebben een probleem en we zoeken een uh, spindokter, een PR-man... die in Europa, uh, want dat is mijn werkgebied... Uh, het beeld van de president bij kan stellen. Bent u daarin geïnteresseerd? En toen zei ik nee, dank u. Hoe vond u dat dat u daarvoor gebeld werd? Ja, dit, eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk wel. Nee, het, het streelt je ego enerzijds. En de andere denk je, hoe komen ze in godsnaam weer? Dit soort klussen bij mij. Ja. Weet je? Ik wil ook wel eens wat rust in mijn leven. Ja. Ja. Maar goed, um, u zegt dus eigenlijk... Obama, als ik zijn strateeg zou zijn geweest... zou ik vanavond toch nog heel duidelijk maken... dat ik eigenlijk wil aanvallen. Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat er zich nu achter de schermen diplomatisch... Hè, want wat wij publiekelijk zien, dat is allemaal spel. Mm -hmm. En ik weet niet wat er echt achter de schermen gebeurt. Ja. Want um, het kan ook zijn dat het te laat is. Sterker nog, daar lijkt het wel op. Het lijkt nu dat die diplomatieke oplossing per ongeluk zoveel momentum heeft gekregen. Dat je als president ja, ook, ook niet meer steun. geloofwaardig. Ja, dan kun je niet meer. Nee. Dan sta je zo geïsoleerd in de wereld. Dan maak je een, van kwaad tot erger. Ja. Hij moet maar alleen... maar, maar hij realiseert zich de consequentie? De consequentie zou zijn. Als de, dit bericht is dus: oké. Okay, Assad heeft 1400 minimaal van zijn eigen mensen. met gifgas uitgemoord. En de beloning is. He, want mm -hmm. dat is de consequentie. Um, jij treedt toe tot het chemische teampje... dat allemaal in de wereld een beetje goed kijkt... Uh, uh, waar al die depots liggen. En die ga je vernietigen. En verder geen probleem. Ja, kortom, en je mag gewoon, komt ermee weg, je mag, en, en nog, je mag ook gewoon doorgaan met het uitmoorden... van je uh, bevolking met conventionele wapens. Mm -hmm. Want dat gaat nu ook gewoon door. Mm -hmm. En ja, nogmaals, je moet je afvragen wat voor signaal dat is. Ja. Is het zo dat er momenten in de geschiedenis zijn geweest... waar spindokters van cruciaal belang zijn geweest. Die inderdaad een, een iets wat verloren leek um, nou, het zo hebben veranderd... of zo de, het imago hebben versterkt van een president of wie dan ook. Dat je denkt, jongen wat knap is dat... dat dat op die manier weer veranderd is, het beeld daarvan. Ja, nou, het beste voorbeeld dat ik ken is van Bill Clinton. De, de, de kandidaat die geen schijn van kans maakte in 1992... en die door zijn spindokters James Carville en George Stephanopoulos uh, ge, ge is onder het thema... It's the economy, stupid. He, je moet, uh, Bill Clinton uh, runde zijn campagne in 1992 tegen George Bush senior. Mm -hmm. Die had net de Irak-oorlog gewonnen. Die uh, had een populariteitsscore van boven de 90%. Dus alle kandidaten zeiden, nou, daar is niet van te winnen. Uh, Bill Clinton die probeerde dat. Die was toen beschadigd, was wel schandalen. Um, en daar, de, de, daar heeft zeker James Carville met die strategie van... weet je wat, we, we, we zeggen gewoon, je hebt het goed gedaan, Bush, met de oorlog... maar de economie heb je laten sloffen. Ja. En daarom is het time for a change. Ja. Briljant. Denkt u dat Obama iets kan voorzinnen, want hij was natuurlijk hè, uh, in staat... om ook Amerika de eerste zwarte president te laten kiezen... dat hij vanavond u versteld zal laten staan? Nee, nee, nee. Ik, ben, nee. ik denk dat... ze uh, dat, uh, Nee, nee. Ik, ik denk... Uh, ik denk dat je feitelijk kunt constateren dat Barack Obama uh, um, eigenlijk zeer teleurstellend opereert op eigenlijk de kern van wat een president zou moeten kunnen. En dat noemen ze in Amerika de, de power to persuade. Ja, de, de, de, de kunst van het overtuigen. Dat is in essentie wat een president moet doen. En dat kan hij doen. niet meer? En dat kan hij niet. Dat heeft hij nooit gekund. Uh, nou ja, hij is wel verkozen. Hij is verkozen, maar je hebt meteen daarna gezien dat hij ontzettend veel problemen kreeg en nog steeds heeft met zijn kernbelofte van... ik ga samenwerken met de Republikeinen, mm -hmm. is hij niet ingeslaagd. Hij heeft de G20 niet kunnen overtuigen, Rusland niet kunnen overtuigen... en nu de wereld niet. Dus uh, ja, dat vind ik een manko. We wachten het af. Gaat u kijken vannacht? Drie uur? Nee, nee, nee. Want ik denk dat, dat er weinig nieuws uh, te melden zal zijn. Ik denk dat je in feite, als je de, de, de televisieoptredens van gisteren hebt gezien... ja, dan heb je die speech ook wel gezien. En uh, ik word morgen wakker en ik lees het wel in de krant, denk Ja, ik. als u nou gebeld hadden, twee maanden geleden... Ja, dan, dan, was, er er, dan was er vuurwerk gekomen, <laughs> dat, uh, dat beloof ik u. Goed, we wachten het af en we zullen het allemaal morgen wel weer in de kranten lezen... hoe erop gereageerd is in Amerika en de rest van de wereld. Kai van der Linden, mediastrateeg, heel hartelijk dank Graag voor de komst. Um, 9 uur Amerikaanse tijd dus en uh, 3 uur vannacht gaat het allemaal gebeuren, die speech van Obama. Um, dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van Max voor deze dinsdagavond. Um, het terugluisteren van deze uitzending en alle uitzendingen kan op onze site tweedingen.nl. Straks wordt er gevoetbald. Het Nederlandse elftal speelt tegen Andorra en WK kwalificatiewedstrijd. Um, straks dus NOS Langs de Lijn met Robert Meder. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, met Robert Meder. Ja, begrepen. Greta, zijn we al, zeggen Het kan snel gaan op de radio. NOS langs de lijn tot 11 uh, uur. We zijn er wat eerder dan uh, te doen gebruikelijk. Dat heeft alles te maken met uh, Nederland-Andorra natuurlijk. De WK-kwalificatiewedstrijd waar we zo meteen uh, naar gaan luisteren. Uh, integraal, live natuurlijk. Analyst Mark van Hintem zit hier in de studio. Maar we, uh, we volgen meer, want de oranje volleybalsters... Dus die moeten ook aan de bak vanavond. Op het EK staat de kwartfinale op het spel tegen Kroatië. Marten Tip. Oranje in de tussenronde dus deze kregen Kroatië. En uh, dan kan het eventueel de kwartfinale halen waar Duitsland de tegenstander is. Dat is al zeker. En Nederland doet het goed. Staat op setpoint in de eerste set bij 24-22. En uh, er wordt nu nog uh, wat gediscussieerd aan het net tussen de eerste scheidsrechter en de aanvoerder. En zo zou die set wel eens heel snel voorbij kunnen zijn. Want er wordt een gele kaart getoond. Popovic, de Kroatische speelster, maakt zich daar heel erg druk over. Gaat er ook even naar de coach toe. En zo is er een leuke discussie gaande Nederland op voorsprong in de eerste set. Goed, straks dus Nederland tegen Andorra. Mark van Hintem is hier aangeschoven. Mark, goedenavond. Is het een vorm van revanche op jezelf als je 2-2 hebt gespeeld op vrijdagavond... tegen een land waar je eigenlijk van had moeten winnen? Ja, absoluut. En uh, kijk, je, je moet gewoon van deze tegenstander winnen. Het verhaal gaf al aan in de vorige wedstrijd dat er geen excuus was... maar vandaag uh, zou ik echt helemaal niets kunnen vinden... wat maar enigszins op een excuus kan lijken als je deze wedstrijd niet wint. Nee. Maar is het zo dat je als voetballer uh, uh, vandaag toch zoiets hebt van... nou, we gaan even wat recht zetten? Ja, lijkt me wel. Dat lijkt me wel. Kijk, Schip je uh, er bovenop? Ja, precies. Uh, jammer alleen dat Robber uh, er niet bij is. Want er was volgens mij uh, nou, iemand die het ergst baalde van, uh, van het 2-2 gelijkspel. Maar het lijkt me wel dat de ploeg iets uh, recht wil zetten. Laten ja. Ja. Nou, we eens even kijken of uh, de opstelling al bekend zijn. Mag ik uh, toch wel veronderstellen. Als we twee minuten voor uh, de aftrap zitten, we gaan even naar het stadion. naar uh, Jack van Gelder en uh, Bas Stichler. De opstelling graag. Het liefst die van het uh, Nederlands zelf, dan natuurlijk, jongens. Ja, goedenavond. goedenavond. Het is een uh, wat andere ambiance dan dat we eigenlijk gewend zijn in het internationale voetbal. Want we zitten in een lieflijk klein stadionnetje in Andorra. Evengoed zijn er papiertjes uitgedeeld waar opstellingen op staan. En als we kijken naar de opstelling van het Nederlands Elftal, dan uh, zitten daar twee wijzigingen in ten opzichte van afgelopen vrijdag. Maar wel wijzigingen die we zagen aankomen, namelijk Schaken is de vervanger van Robben. En Vlaar is de vervanger van Bruno Martens Indi die er dus allebei niet bij zijn omdat ze zijn geschorst. Voor de rest blijft het elftal staan. Dat geldt dus ook voor de vrij op wie wat kritiek was. Maar gisteren hoorden we Van Gaal in de persconferentie al zeggen... dat wat hem betreft die kritiek toch vooral uit de media kwam. En niet zozeer intern. Dus die staat gewoon. En die ter discussie ook. De volksliederen hebben geklonken. Wat nu op de achtergrond klinkt, maar ik vraag me af hoe goed dat hoorbaar is... zijn de Nederlandse fans in dit stadionnetje waar 850 mensen in kunnen... en waar ongeveer de helft in oranje gehuld uit Nederland afkomstig is. En dat is het dan ook. Het is een van de vier duels in de geschiedenis van het vaderlandse voetbal... van het nationale elftal dan wel te verstaan waar minder dan duizend mensen op af zijn gekomen. We moeten ver terug de boeken in om te kijken welke wedstrijden dat zijn geweest. De meest recente trouwens, 1987. Maar dat was er een zonder publiek, want dat was de herhaling van Nederland Cyprus. Maar zo weinig mensen komen er niet vaak. Maar nu dus wel. En de bal ligt in de middenstip klaar om zo meteen de wedstrijd in gang te zetten. En uh, dan gaan we maar eens kijken wat er gebeurt. Ja, gisteren bij de training was er op de lange zijde tegenover dat kleine tribunetje... ...mogelijkheid om vanaf de camping die zich hier naast het stadion begeeft te kijken. Maar daar heeft men nu een, wat doek voor gespannen. Alleen, uh zijn er altijd uh, hele inventieve mensen die uh, dan een stoel pakken denk ik, van de camping... en die staan over de rand heen te kijken. Het is, uh, de duisternis valt uh, over Andorra. Als Je we gaat even, een nou, beetje zacht van praten Ja, ja ik, ik ben ook zo bang dat als ik hard praat dat uh, Jan Maat omkijkt en zegt waar gaat het over. Want zo is het ongeveer. Het is uh, kleiner dan uh, een, uh, een veldje van... Uh, althans de, de, de entourage, dan een veldje van een amateurvereniging in Nederland. Maar het is in ieder geval wel heel leuk. Waar uh, nu de eerste balomwenteling er is... En wij zo nu dan vanaf de 16 meter waar we zitten moeten kijken hoe het spel zich aan de andere kant hopelijk gaat afspelen. Want Nederland speelt een beetje van ons af. En wij zitten als er iets binnen de 16 gebeurt van Andorra helft, helemaal goed op de lijnen. Ja, nee, we zijn absoluut de spekkopers. We zitten in een uh, zeg maar noodtribunetje dat van buizen aan elkaar hangt waar we ook tegenaan moeten kijken. Maar nou, verluidt is de spits van Andorra verantwoordelijk. Die heeft dat in elkaar gebouwd gisteren. Dat Nederlands helft dan nu de eerste aanval opzetten. En Lens wordt weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Die zou een voorzet moeten geven, maar krijgt een man mee. Probeert de bal onder controle te krijgen. Dat lukt, maar komt wel helemaal bij de zijlijn uit. Speelt de bal terug naar Jan Maat. Halverwege de helft van Andorra gebeurt dat. En dan wordt het uh, terugspelen geblazen omdat het vooruit eigenlijk niet kan. Via de, Vla, of de Vrij en Vlaar komt de bal dan bij Willems uit aan de linkerkant van het veld. En zo zal eigenlijk het beeld natuurlijk wel zijn. En dat is in de eerste helft voor ons niet al te gunstig, want het gebeurt dus aan de andere kant van het veld. Het deel van het veld waar we minder zicht op hebben, terwijl de bal nu weer aan de voeten ligt van Vlaar en Andorra. Maar dat zal ook niet veranderen in het restant van deze wedstrijd. Eigenlijk met alle spelers op de eigen helft staat te wachten op wat er gebeuren gaat. Bal aan de rechterkant, drie meter over de middenlijn, Jamaat. Jamaat speelt de bal even richting Strootman. Twee linker middenvelders. dus centraal op het middenveld bij Nederland. Twee rechtsbenige verdedigers in het hart van de verdediging. Maar Gaal zit is geen enkel probleem, want Vlaar speelt het ook bij SM Villa Flaar speelt de bal naar Willems, ter hoogte van de middellijn. Vlaar door richting De Vrij. De Vrij een beetje opgejaagd, maar dat is niet echt opjagen. Er is genoeg ruimte om de bal tussen de dienst door te spelen. Dat wordt nu ook getracht met Sneijder die ze terug laat vallen uit de spits. Schaars die opent en weggeleidt aan de linkerkant van het veld... waar Lens langs zijn man gaat. Lens met een goede voorzet komt en daar bijna de eerste mogelijkheid voor Oranje is... waren het niet dat de bal in het hart van de defensie wordt weggekopt. Maar Nederland heeft een nieuwe mogelijkheid. Aan de linkerkant van het veld komt hij dan nu met de bal die voorkomt. En die komt uiteindelijk niet voor. En dan is de keeper er aan Pol... ...die erger voorkomt in die openingsfase. We spelen twee minuten, het staat nog steeds 0-0. En dat betekent dat Andorra de eerste aanvalsvlagen in ieder geval overleefd heeft. Het zal uh, niet de laatste zijn, mogen we aannemen. De bal in bezit dus van Pol, de doelman. Die uh, zo bijna brutaal nu een metertje of twee, drie zijn strafschopgebied uitloopt. En dan maar eens kijken of er voorin überhaupt uh, mensen zijn... Om aan te spelen, het gebeurt met de lange bal die door Vlaar de andere kant weer opgekopt wordt. Door Strootman op het middenveld wordt verlengd in de richting van Lens Die kopt door en dan zou eigenlijk Snijder aan de linkerkant met de bal er vandoor moeten. Die uh, paast naar de rechterkant waar Schaken de bal kan ontvangen. Die moet dan uh, langs de tegenstander zien te komen. Jan Maat komt mee. Van Persie heeft zich gemeld op uh, de penalty stip ongeveer. De bal gaat terug naar Jan Maat. Die uh, durft geen voorzet te geven met links. Speelt de bal dan ook terug in de richting van de Vrij en in de richting van Vlaar. Zo is het wel omsingelen. Maar ontstaat er niet meteen gevaar. Vanaf de linkerkant al wellicht opnieuw Snijder aangespeeld. Die heeft moeite om een paas die eigenlijk een tikje uit het lood komt onder controle te krijgen. Hij krijgt hulp nu van Willems. Die gaat dribbelen maar verspeelt de bal. Zo neemt Andorra kortstondig over. Maar kortstondig wel heel letterlijk. Want binnen twee tienden van een seconde zijn ze de bal weer kwijt. Wil Oranje opnieuw. Wordt Snijder halverwege de Andorese helft tegen de vlakte geholpen. En volgt er een vrije schop voor het Nederlands elftal. Na drie minuten. We gaan even kijken bij Maarten bij het volleyballen. De eerste set is uh, inmiddels gespeeld en uh, één puntje kreeg Kroatië nog mee. Het werd uiteindelijk 25-23 voor Nederland. En dat is een knappe prestatie van de jonge ploeg van Guido Vermeulen. Vooraf was het moeilijk te zeggen. Wat kan Nederland tegen Kroatië? Ja, de, de, dezelfde kwaliteit ongeveer in beide ploegen. Maar nu in de tweede set uh, toch even de 3-0 achterstand. Vandaar een time-out van Guido Vermeulen. Je hoort hem praten op de achtergrond. En uh, dat betekent dat hij even de boel weer op scherp moet zetten. Maar de eerste set was voor Nederland en dat is al een mooie prestatie. En wat ook goed is voor het Nederlands dat is dat Turkije op voorsprong is gekomen in Roemenië. Een overwinning hier en een stand daar. Dat betekent dat Nederland zich definitief gaat plaatsen voor het WK vanavond al. Met deze vrije trap en die gaat er niet in. Dat scheelde ontzettend weinig. Een vrije trap van, van Snijder, die ten oude nood langs het doel gaat van Paul... En zo uh, hebben we hier dus nog steeds die stand van 0-0 in de wedstrijd uh, Andorra Nederland. En uh, heb ik echt het idee dat ik een soort uh, Bert Voorthuis zo nu en dan ben uh, bij het biljart. Die ook heel lang samen en zacht moet praten. Om uh, niemand hier uh, te doen schrikken van datgene wat wij uh, zo nu en dan zien. Tot nu toe dus uh, Nederland uh, volledig in balbezit. Dat zal ook bij deze doeltrap uh, denk ik weer gaan plaatsvinden. Overnaam van de zelf dan met Vlaar. De hoogte van de middenstip uh, is het uh, Van Persie. Die kan de bal niet onder controle krijgen, maar de bal komt toch bij Strootman. Schaken dan. Schaken komt net niet om zijn man heen maar kan de bal wel of niet binnenhouden, houdt de bal binnen en krijgt een corner. misschien ook aardig om de Kroatische, Kroatische scheidsrechter even te noemen. Fusio Milovic is denk ik bij Skrebelt toch wat punten waard. In, in ieder geval hebben we de eerste corner was. Ja, en die komt vanaf de rechterkant, gaat indraaien. Dat betekent dat de lange mensen ook van achteruit mee zijn. dat dit gevaarlijk zou kunnen worden. De keeper blijft staan, wordt geholpen door dus de verdediging, bal weggekopt en dan. Uh... Ik wil Andorra eens kijken of het aan een counter kan toekomen. Het Nederlandse al heeft drie mensen achterin gehouden van wie Willems er één is. En die is eigenlijk vrij makkelijk zijn tegenstander de baas. En speelt dan onder gejuich van de fans van Oranje aan de overkant van het veld. De bal via die tegenstander over de zijlijn. En dan komt er een ingooi voor het Zelf Elftal ter van de middenlijn naar de linkerkant. Het is misschien goed om te zeggen dat die wedstrijd tussen Roemenië en Turkije een half uurtje eerder begonnen is. En dat het zelfs zo is dat als dat gelijk zou worden en Oranje wint... dat dat al zou betekenen dat Oranje officieel geplaatst is voor het WK... Maar officieel en officieus, dat is eigenlijk gezegd niet eens zo gek belangrijk. Want de doelstander van Nederland is zoveel beter dan dat van de Roemenen. Plus 20 om plus 3 is dat ongeveer. Dat uh, zelfs als Nederland hier vandaag gewoon zijn plicht doet en wint. Het WK eigenlijk al gehaald is. Balbezit is er voor Ferran Pol. De doelman, die zullen we nog uh, vaak noemen. Die met een lange trap 10 meter over de middellijn opent. Op het hoofd schiet uiteindelijk van de Vrij. En die kopt de bal dan in de richting van Schaken. Schaken wil hem naar het midden koppen, af Van Persie. Maar daar is het te druk. En dan uh, neemt Andorra over. Maar ook dat duurt weer niet heel lang. hoewel. Toch. Nou het klutst een beetje en uiteindelijk kan uh, Vlaar de bal uh, makkelijk uh, oppakken terwijl Mark Pujol er even bij zat en dat doet hij ten tweede maal. Maar dan is de kopbal van Strootman richting Willemsgoed en de bal weer aan de grond. Dus kan Nederland gaan bouwen aan uh, een aanval. Nederland nog niet <coughs> is nog niet gevaarlijk geweest in die openingsfase de eerste zes minuten. Het is dan nog steeds 0-0. Misschien nu met schaken aan de rechterkant. Jammaat zit ertussen en lijkt een felle tackle. Maar dan uh, misschien via Van Persie richting het 16 meter gebied. Van Persie wil pasen. Raakt een tegenstander of liever niet hij, maar wel de bal... En die holt dan door in de handen van Paul, Die nu al niet zoveel haast meer lijkt te hebben. Is rustig wacht tot voor Percy een paar meter op hem aflopen. Spelen 6,5 minuut. Het is 0-0. Jack heeft zich inmiddels in zijn eerste sigaar verslikt. Ja, die ze zijn hier ook zo goedkoop. Koop, ja. Dus blijf ze er dan. Dat dacht ik wel. Belastingparadijs en sigaarparadijs. Dat wordt een hele leuke avond. De Vrij komt nu wel. Ik hoop dat die scheidsrechter niet zo dicht bij ons nog zo hard op die fluit blaast. Want dan uh, spart het uw radio uit, vrees ik. Maar hij heeft dat gedaan na een overtreding van De Vrij. En dat levert dan Andorra zowaar op de helft van Nederland de vrije schop op. En nou durft Andorra het zelfs aan uh, om vier, vijf, zes mensen mee, zeven zelfs, mee naar voren te sturen. Voor de gelegenheid heeft Oranje maar besloten om alle mensen terug te trekken op de eigen helft. Er gaat een tweemans muur komen die bestaat uit schaken en schaars. Dat uh, is een uh, nogal laag muurtje, daar kun je overheen kijken. Maar de vrij schop die genomen gaat worden vanaf de linkerkant gaat indraait in het strafgebied terechtkomen. En uh, moet allemaal op de hoofden van een van de lange mensen... Ploffen. En zo hoopt Andorra dan in het begin van deze wedstrijd... na ruim 7 minuten bij 0-0 stand aan de eerste kans te komen. Ja, bijna goed. Want Pujol in plaats van te pazen denkt ik schiet. En dat had hij beter niet kunnen doen. Want dit schot gaat meters naast het doel van Michel Vorm. Die we dan bij deze genoemd hebben. Dat zal niet zo heel vaak gebeuren. Welbezit voor het Nederlands helft als Strootman-Schaars was de combinatie. Strootman speelt de bal richting de vrije halverwege de eigen helft. Strootman kan de middencirkel in en dan krijg je uiteindelijk toch weer natuurlijk die rode muur van Andorra-verdedigers die daar rustig heen en weer gaan lopen. En hoe vaker en hoe meer ze heen en weer moeten gaan lopen, des te eerder ze vermoeid zijn. Het zijn natuurlijk op een enkele uitzondering na allemaal semi-profs of eigenlijk gewoon amateurs tussen aanhalingstekens. Dus. maar die zijn dan juist gewend om heen en weer te lopen. Snijder gaat de voorzet geven, let op. En die bal gaat langs iedereen. Schaars kan er niet bij, of uh, uh, Lens kan er niet bij komen. En we krijgen een uh, volgende corner waarvoor Snijder naar de andere kant moet. Postbodes, ja, zijn dat het voornamelijk? Nou ja, de perschef van Andorra gisteren, er kwamen vragen over... wat doen die mensen nou eigenlijk in het dagelijks leven? Die wilden daar geen antwoord meer op geven. Die zei, zolang ze hier zijn, zijn het voetballers. En die was dat natuurlijk na nou, jaar in jaar uit uitleggen... dat het postbodes en dakdekkers zijn geloof ik ook wel een keer zat. Dus we hebben er geen antwoord meer op gekregen. Misschien hebben we na afloop nog eens kunnen vragen. 8,5 minuut onderweg. Tweede hoekschop van het Nederlands al. Bal komt bij de tweede paal. Komt niet bij de tweede paal, omdat hij rond de penaltystip wordt weggekopt. En eigenlijk zonder al te veel gevaar weer uh, het stafgoed verlaat. Daar opgevangen door Willems. Die het hoogte van de middellijn nu de bal aan de voet heeft. Dat duurt even, want er is eigenlijk niemand aan speelbaar. Kiest dan uiteindelijk voor de linkerkant, waar Strootman paast. En de bal aan de voeten komt van Lens. Die uh, draait naar binnen toe. Geeft een bal voor het doel. Dat is zelfs een schot op het doel. Maar wordt vrij makkelijk onschadelijk gemaakt en gevangen door Paul de Doelman. Die dan de bal weer in het spel mag gaan brengen na 9 minuten bij een 0-0 stand in Andorra. Vergaal zei gisteren op de persconferentie op de vraag wat is het niveau van dit Andorra. En hij vergelijkt het met een ploeg die zit tussen de hoofdklasse en topklasse bij de amateurs. En voorlopig houden die amateurs het dan nog op een 0-0 stand. Zal dat lang duren, dus af te wachten. Kijken wat Jammaat nu doet. Jammaat naar Schaken. Schaken terug naar Jammaat. Schaken loopt weg, maar krijgt de bal niet mee van Jammaat. Kon ook niet, zaten twee man tussen. Dan maar de opbouw via de andere kant. Van de Vrij is hij naar Vlaar gegaan. En Vlaar speelt hem naar Willems. Willems haalt altijd de bal even onder de voet door. En speelt hem dan uiteindelijk weer naar Vlaar. Vlaar naar de Vrij. Schieten we niet zo heel erg veel mee op. Nu aan de rand van het 16 meter Schaken. En Schaken krijgt dan een buitenspel-signaal van de grensrechter in het gezicht. Want ze kijken elkaar recht aan. De scheidsrechter neemt dat over. En Andorra kan gaan uitverdedigen in een wedstrijd die nog niet echt heel erg boeiend is. Omdat er ook nog geen één goede Nederlandse aanval is geweest. Nog geen vloeiende combinatie. En er werd gisteren ook gezegd, is het moeilijk tegen dit soort jongens spelen? Ja, ze spelen natuurlijk al, uh, allemaal zeer verdedigend. Maar met de kwaliteit die het Nederlands zelf dan heeft, uh, zal het toch niet zo heel lang mogen duren. Alhoewel, nu de vrije in eerste instantie werd afgetroefd door een tegenstander... en uiteindelijk goed omheen komt. Dat was uh, een, een actie van uh, Riera. Is het uh, een uh, diepe bal van Snyder die probeert Lens weg te sturen. Maar Paul komt ver uit zijn doel. Als hij te ver uit zijn doel komt, zit hij in Spanje. Maar zover gaat hij uiteindelijk niet. Pak de bal nu... Uh, Via de handen aan de voet en gaat de bal ongetwijfeld heel ver naar voren trappen. Ja, nou is het misschien wat te makkelijk om elke keer Stefan de Vrij overal de schuld van te geven. Maar het gemak waarmee hij zich hier eigenlijk voorbij laat lopen door zijn tegenstander, dat uh, zag er niet heel behoorlijk uit. Maar hij, het, hij ook moest meteen. het herstellen, dat ja. deed hij prima. Vervolgens begon heel Andorra te schreeuwen om een strafschop. Dat begrijp ik ook, want de ploeg heeft geloof ik inmiddels vier jaar in thuiswedstrijden geen goal meer gemaakt. Dat zouden dus ze heel graag een keer doen. De laatste keer dat dat vier jaar geleden gebeurde, verloren ze overigens wel van Kazachstan met 1-3. Maar het is even goed vier dagen feest geweest. Ja, Kazachstan is toch lastig. Zeker, vooral thuis. En het balbezit voor Andorra nu aan de rechterkant. Waar Willems moet verdedigen. Zijn tegenstander even de handen op de rug legt. En dan eigenlijk maar rustig naar de bal blijft kijken. Terwijl zijn tegenstander kapt en draait en nog eens beweegt. En uiteindelijk zichzelf ten val brengt. Dat is Pujol. En dat levert dan een ingooi op als de bal weer over de zijlijn is gegaan voor Willems. Vorm zou kunnen, hoewel daar nu zelfs Riera de spits heel brutaal tussen gaat staan. En dan moet Willems eigenlijk naar voren gooien, dat doet hij ook. Bal springt er dan in het wel wat onhandig voor het Nijl zelf al uit. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Lens die zijn tegenstander even aan het shirtje pikt. En zo krijgt Andorra opnieuw een vrije schop. Op de helft van Nederland. En is het wedstrijdbeeld van de afgelopen 2,5 2 minuten. toch eigenlijk zo dat de bal meer op Nederlandse helft ligt. dan op de helft van Andorra. Ja, we kunnen veel van ze zeggen. maar er lopen wel een paar lange jongens bij Andorra rond. De, de nummer 5, Garcia, de Riera, die, de spits. maar ook de nummer 3, Vales. Dat zijn jongens die, die behoorlijk wat lengte hebben. En daarachter staat ook nog Lima. Dat zijn mensen van. zeker tussen de. nou, ik denk rond de 1,90 minimaal. Dus kijken wat er gebeurt. De bal komt hoog voor. Wordt uiteindelijk gekopt. En niet eens zo slecht gekopt. ...door uh, Ildefonso Lima. Uh, een balletje wat nog niet eens zo ver naast het doel gaat. Uh, het eerste gevaarlijke moment, mogen we toch stellen, is een moment van uh, Andorra... ...naar de trap die uh, uiteindelijk ook uh, van Lens en van Snyder. Uh, niet echt gevaar opleverde... ...maar richting het doel gingen van uh, Doelman Pol. Nu, vlak voor ons, uh, ongeveer anderhalve meter voor ons... ...de opening die uh, Andorra probeert te creëren, Via Viera. Dan de Vrij opgejaagd door Riviera, knalt die bal ver naar voren. Van Persie kan er niet bij komen, de bal wordt dan ver naar voren geknald. En uiteindelijk, via de voeten van Lima, gaat de bal over de achterlijn. Over de achterlijn, als u naar de televisie zit te kijken en het radiogeluid aan heeft staan, dan mist u daar tribunes. Daar staan de televisiewagens. Want uh, zo klein is het hier dat uh, daar die wagens moesten worden opgesteld. Korte combinatie uh, achterin bij het Nederlands elftal. En Vorm geeft de bal naar De Vrij. Ja, als u straks in de tweede helft na een paar schoten van afstand uh, geen beeld meer heeft, dan weet u ook meteen waarom. Dan heeft u alleen nog maar radiocommentaar en geen beeld meer. We worden inmiddels ondersteund door uh, wat gezellige klanken op de achtergrond. Dat mag duidelijk zijn. Wat opviel zo even dat Andorra dus wel aandurft om in een fase het Nederlands elftal tot diep op de eigen helft op te jagen. Dan liep er zelfs nog één door op Michel Vorm. En wat daarbij opviel, is dat uh, Nederland Zelfstal toch ook alle moeite had om daar rustig onderuit te voetballen. Dat lukte eigenlijk niet. Dat uh, is toch merkwaardig? Na 13 minuten een 0-0 stand. Gaan we nog even kijken met volleyballen. Maarten, hoe staat ervoor? Tweede set uh, volop bezig. En daar nam Kroatië heel snel een ruime voorsprong. En Nederland uh, vechtte voor om weer een beetje dichterbij te komen. Maar er moet puntje voor puntje gebeuren. Want het gat is groot. 13 voor Kroatië, 6 voor Nederland. En ook nu weer een punt voor Kroatië. Waarmee die dames op 14 komen. Nederland dus op 6. Er is een gaatje dicht te slaan voor de oranje vrouwen. Daarvoor is Laura Dijkema als spelverdeelster nu binnen de lijnen. Om toch wat andere lijnen neer te zetten voor Nederland. Eens kijken of het gaat helpen. Hier 13 minuten ruim gespeeld. Het was net een goede combinatie. Van Persie aan de basis met schaken een korte combinatie. En uiteindelijk van Persie die iemand vol raakt. Daar een corner uit. Maar die corner levert niks op in de volgende aanval nu. En bijna een mogelijkheid lijkt het. Maar dan uh, aan de rechterkant van het veld uh, probeert Nederland uh, balbezit te krijgen, maar is er een overtreding van? Jammaat. nee, is het Jammaat? Nee, wie is het? Ik kan het werkelijk niet zien hier vandaan. Het was Schaars die het deed, helemaal aan de andere kant. Terwijl uh, het balbezit dus is voor Andorra bij de eigen cornervlag aan de linkerkant uh, in hun uh, verdediging. Een bal die uh, ver naar voren geknald gaat worden. En dan uh, wachten we weer rustig af wat er uh, gaat gebeuren. Terwijl Lens nu even naar de kant komt, even kijken wat hij uh, doet. Hij uh, geeft iets terug. Ik Denk dat hij uh, klein geld heeft gevonden. Je weet nooit wat goed voor het is. En het balbezit uh, dan weer voor Nederland ter hoogte van de middellijn. Jamaat gooit hem naar de Vrij en de Vrij richting Vlaar. Een jaar geleden speelde Twente in dit stadionnetje. In dat voorseizoen uh, voor seizoen dus dat Twente wel heel vroeg in de Europa League moest instromen met dat Fair Play ticket. En uh, op Santa Coloma stuiten en hier met 3-0 wonnen dat het thuis al met 6-0 had gewonnen. Zodat uh, een aantal mensen uit het oosten van het land dit wel uh, herkenbaar voorkomt normaal gesproken. En uh, nu dus het, uh, het Nederlands elftal op bezoek. Dat is in het eerste kwartier bij 0-0 stand toch wel het gevoel heeft dat het uh, wat mogelijkheden heeft gehad. Maar om te zeggen, god wat een grote kansen, nee. Aan de andere kant dus een kopbal gezien van Andorra. Dat was helemaal zo'n slechte kopbal nog niet. En nu wordt er een bal doorgekopt. En moet uh, Jan Maak hopen dat die bal voldoende vaart heeft om buiten het bereik te blijven van Aanstormende middenveld. Dus Lorenzo was daar nog het dichtste bij. De bal gaat naar vorm. Die kan de bal wel aannemen. Kan dan passen naar de linkerkant van het veld, naar Willems. Maar die wordt fel opgejaagd. En dat gebeurt dan nadat de bal terug wordt gegaan. Eigenlijk maar door één man. Zodat het opbouw voor het Nederlandse Elftal een vervolg kan krijgen. Nu met Strootman en met Schaars. En een paasje binnendoor dat niet terecht komt bij Van Persie. was als er dan een overtreding op Schaars is gemaakt. Komt er ter hoogte van de middenlijn wel een vrij schop voor het Nederlandse Elftal. Ze schuwen de felle en pittige duels niet. De heer uit Andorra. Dat was ook van tevoren wel bekend. Dat het een ploeg is die uh, graag fysiek speelt. En de tegenstander ook met heel veel plezier een tikkie uitdeelt. Vrij-trap die opnieuw genomen moet worden, zegt de scheidsrechter... omdat er een tegenstander te dichtbij stond. Schaars mag het dus een keer opnieuw doen aan de rand van de middencirkel. Speelt de bal naar de Vrij. De Vrij heeft de ruimte voor zich, maar ik heb tot nu toe nog geen enkele passing gezien... vanuit het hart van de verdediging een, een linie overslaan naar iemand op het middenveld. Nu hard aangespeeld op Snijder, die kan de bal ook niet onder controle krijgen. Waardoor Andorra even uitverdedigt, maar niet meer dan dat. En dan uh, via Vlaar, een, een duwtje in de rug van Schaars, krijgt Vlaar de bal terug uh, naar de Vrij... En de vrij, uh, die zou nu die bal gewoon eens uh, rechtuit moeten spelen. Want vlak voor hem staat uh, Strootman, maar dat ziet hij niet. De bal gaat naar de rechterkant van het veld naar Jammaat. Jammaat Schaken. En dan uh, Jammaat. Uh, die nu het 16 meter gebied uh, in zou kunnen gaan. Maar die bal te hard geeft richting van Persie. Die de bal ook niet binnen kan houden. En we kunnen er heel veel van maken. We kunnen heel gek doen over Andorra. Maar tot nu toe speelt uh, Nederland zelf tot in de eerste uh, bijna 17 minuten van deze wedstrijd bedroevend voetbal. Ja, zo goed als het eerste kwartier in Estland was. En uh, zo oogstredende combinatie die we toe zagen. en zo valt het eigenlijk nu tegen. Van Gaal zien we nu op een uh, shot op de monitor. Kijkt er ook bepaald niet vrolijk bij. Patrick Kluivert naast hem heeft ook wel eens blijer gekeken. En daar is wat voor te zeggen, want het uh, heeft nog niet veel om het lijf. Het balbezit is wel weer voor Oranje via Vlaar, die de bal vervolgens uh, terug ziet vallen bij De Vrij. De Vrij die de bal speelt naar Vorm. En Vorm die dan uh, eens moet kijken of hij de bal weer mee kan geven aan een van de verdedigers. En dat is kijken of de opbouw nu... Zo snel verloopt dat daarmee de tegenstander wat in verlegenheid wordt gebracht. Maar Andorra laat zich nu weer terugzakken met alle mensen op de eigen helft. Schaken aangespeeld, goed aangenomen in één keer mee. Door de bal in het midden naar Strootman. Strootman naar Sneijder. Die draait ogenblikkelijk weg en verdeelt het spel naar de linkerkant. Dan moet er eigenlijk een actie komen van Lens, maar die durft niet en geeft de bal terug aan Sneijder. Sneijder naar Willems. Dan zitten we weer te hoogte van de middenlijn. En is De Vrij weer in het balbezit. Kijken een opening naar de rechterkant van het veld. Naar Janmaat. Die moet dan naar Schaken zoeken. Zijn eigenlijk de vaste patronen De Vrij, Janmaat, Schaken. Schaken nu te hoogte van de, de cornervlag. Moet kijken of hij daar zijn tegenstander voorbij kan komen. Probeert dat. En dat lukt hem eigenlijk vrij, uh, vrij eenvoudig. Nu kan hij die voorzet geven. Maar die gaat dan uh, via een verdediger uh, over de achterlijn. En Nederland krijgt de zoveelste corner al in deze wedstrijd. En misschien dat het dan gewoon uit een dode spelsituatie moet komen. waaruit Nederland dan uh, gaat scoren in deze wedstrijd die bijna 18 minuten oud is. Corner uh, van de rechterkant van het veld. Nu een keer geen snijder die die bal neemt. Kijken of wie nu goed voor gaat komen. De scheidsrechter gebaart dan even dat Van Persie niet mag worden vastgehouden. Daar ongeveer een meter of anderhalf voor doelman Pol. Van Persie vecht dan nog even het gezicht af. En zegt dan even tegen de scheidsrechter: Ik neem de beslissingen. Dat hoef jij niet te doen. Jij hoeft niet te klagen. En die hoeft niet te slaan. De twee spelers die elkaar even een beetje slaan. Vierra en. Van Percy en nu dan eindelijk die corner die genomen gaan worden van de rechterkant van het veld. Laten we kijken of die dan goed indraait. En dat er een hoofd van de Nederlander bij zit. Maar die bal die draait ver weg richting Snijder Die hem goed aanneemt. Snijder kan hem dan weliswaar bijna onder controle krijgen. Maar na een, na een bijna tackle gaat de bal via Sneijder zijn voet over de achterlijn. En dat wat jij terecht zegt. Daar waar het in Estland het eerste kwartier zo leuk was. En waar er zo werd getikt. Had je gehoopt en verwacht dat het zeker tegen Andorra ook zo zou beginnen. Maar het is gewoon... Ja, het, het, het, het is niks. Nee, nou, gisteren is daar ook wel op de persconferentie wat over gezegd. Van, goh, ben je nou niet bang dat deze entourage en uh, de sfeer... of liever het gebrek daaraan, niet zo'n wedstrijd doodslaat? En dat krijgt nu toch een beetje het gevoel. Nou ja, ze hebben de besloten training. Heeft dit A-team verloren afgelopen ja, zondag? Ja, uh, dit geloof. voelt een beetje als een besloten training, ja, bedoel ja, je? Ja, nou ja, het, het, het is geen omgeving. Kijk, als je op een full Wembley staat, dan zou je anders het veld oplopen dan wanneer je dat hier doet voor 800 mensen. Ja, maar als je er toch bent, maken dan het van. Ja, dat is het zo. Maar het loopt ook van geen kant en uh, er gaat eigenlijk niet zo heel veel goed. En het is allemaal net niet voldoende nu als, als Doran onderbenen de bal verliest. Kan Nederland omschakelen en nu via Schaken aan de rechterkant weg. Dan zouden we de ruimte moeten liggen. Schaken glijdt eigenlijk half weg. Krijgt wel steun van Jan Maat. Dan gaat de bal naar het centrum. Dan moet er geschoten worden of gepaast. Het gebeurt door Strootman. Die paast. Dan ligt er van Oranje ineens één in het strafhoopgebied. En vraagt iedereen zich af hoe dat, dat er eigenlijk voor elkaar komt. komen. Dat is van Persie. Maar daar is verder blijkbaar niets gebeurd dat niet mocht. Want de bal rolt nog altijd licht aan Nederlandse voet. Maar wel weer achterin en wel weer, het hoogte van de middenlijn, bij de verdedigers. Waar schaars nu de bal terug speelt naar Vlaar. Ja, en volgens mij staat er op dit moment bij de Nederlanders een doodstraf op om een afstandsschot te geven in een keer. Er zijn wat mogelijkheden geweest, maar men zoekt de combinatie tot ongeveer op de penalty stip. Terwijl een afstandsschot bij deze keeper, die toch niet echt befaamd is vanwege zijn grootste carrière... Uh, misschien kansrijk zou kunnen zijn. Nu een opbouw via de linkerkant van het veld. Snijder is goed weggelopen van zijn man. Krijgt de bal van Willems. Wordt dan opgejaagd. Snijder moet de bal even teruggeven. Of uh, zoekt hij Lens op. Hij zoekt Lens op. Lens richting uh, Willems. Willems dan uh, naar de Vrij. De Vrij uh, opent uh, zoals steeds richting Jamaat. Uh, Jamaat uh, richting Schaken. De Feyenoord combinatie kan net niet uh, door, uh, doorgang vinden. Omdat er uh, uiteindelijk een voetje tussen zit. En dan gaat de bal uh, via het lichaam van Riera over... De zijlijn, Nederland gooit snel in vier Strootman. Strootman paast, dan komt de bal bij van Persie, die draait weg en dan moet hij eigenlijk meteen schieten. Wil met een kapbeweging nog zijn tegenstander op het verkeerde been zetten, maar verstikt zich dan eigenlijk. glijdt een beetje weg, het heeft hier de hele dag geregend, het veld is nat, glad. Dat helpt ook allemaal niet, ook mede daardoor mislukken de nog zoals de combinaties. De bal inmiddels aan de andere kant van het veld uitgekomen waar hij over de zijlijn is gegaan en een ingooi gaat volgen die Andorra mag gaan nemen. Daar zal dan wel een bal voor moeten komen. Die is nu door een van de ballen jongens of meisjes gevonden. En uh, dat gaat dan nu plaatsvinden halverwege de oranje helft. Zodat het wel zelf al na 21 minuten bijna altijd een 0-0 stand... waar even in de achteruit moet. En de bal uiteindelijk bij Martinez voor de voeten komt. Die komt bij de kornervlag uit, botst daar zelf tegenaan. En probeert dan een uh, hoekschop te versieren. door de, de, de bal via Willems over de achterlijn te spelen. En slaagt daar inderdaad wonder wel in. En dat betekent dat die lange mensen... En dat zijn echte uh, lange mensen. We hebben er al een paar genoemd. Maar die uh, brengen lengte mee. Emilie Garcia bijvoorbeeld met de nummer 5. En de man die zo even al kopte, Lima. Dat die zich weer melden voorin. En daar heeft het Nederlands elftal in ieder geval puur in lengte gezien. Ze hadden nog wel vol aan met deze hoekschop die genomen gaat worden door Pujol. De nummer 205 van de wereld. Andorra tegen de nummer op dit moment nog 5. De, de, de Nederland zal iets wegzakken naar het gelijke spel tegen Estland. Met de corner. Corner die uh, goed voorkomt. En uiteindelijk ook nog op het hoofd komt van uh, Emilie Garcia. Maar die komt hem over. En zo uh, tikken de eerste 21, 22 minuten van deze wedstrijd weg. Dan kan je natuurlijk wel zeggen, het is niet makkelijk spelen tegen de kleintjes. Maar als je zo slecht speelt als Nederland op dit moment, dan is het uh, spelen tegen iedereen uh, een opgave. Want uh, er zit geen tempo in, er zit geen overleg in, er zit slordigheid in. De pasing uh, bijvoorbeeld, zoals nu ook, is onzorgvuldig. Maar Vlaar kan dan opeens uh, langs vier man. En geeft dan, een, uh, ja, die probeert het in ieder geval, een keer een bal uh, naar de middencirkel waar uh, Snijder staat. Die ook uh, een overtreding begaat. Waardoor er nu een blessure is uh, bij uh, de nummer 21 geloof ik. Uh, dat is uh, Mark Garcia spelend bij Palamos. Wie kent het niet? En dan uh, een, uh, vrije trap, uh, <laughs> een vrije trap voor uh, Andorra. Dat uh, veel meer op de helft uh, van het Nederlands elftal speelt als wij denk ik, van tevoren hadden gedacht. Omdat uh, ook nu weer met de vrije trap uh, de lange mensen uh, gezocht zullen worden voor in... En het zal, uh, een, uh, denk ik, uh, een, een moeilijke bal gaan worden voor iedereen en alles. Want ze, ja, met alle respect, ze kunnen gewoon niet voetballen. En dus uh, gaat de bal uh, over de zijlijn en uh, Willem sneept over. Misschien dat het volleybal leuker is, Maarten. Nou, in de tweede set in ieder geval niet, want Nederland verliest die set ruim met 25-11. Komt eigenlijk geen moment eraan te pas in die tweede set. En dat is een beetje oranje tegen Popovic, want Popovic is de dame aan Kroatische kant die de meeste punten maakt. En zo zijn de cijfers uh, ruim 25 tegen 11. Maar goed, de derde set begint alles gewoon weer opnieuw. Het is op dit moment 1-1 in sets, dus het kan nog alle kanten op tussen Nederland en Kroatië. Andorra Nederland na 23,5 minuut is 0-0. Uh, de scheidsrechter heeft, maar we zitten tegen een soort buizenstelle... als je aan te kijken, geel gegeven. Ja. Ik denk dat dat is geweest... Uh... Christian Martinez. Kijk eens aan, die heeft een... Uh... Ja, of de nummer 15. Ja, die krijgt het volgens mij. Het ja? nee. is, die, die tis, is een... Martinez of uh, Moises van Nicolas. Ruzie gehad met Strootman, dat lag er in ieder geval aan ten grondslag. Het levert hem geel op en het NL zelf al een vrije schop. Die bal is inmiddels genomen. Vlaar met een paas naar de linkerkant van het veld, waar Willems ontvangt. Willems kijkt, de bal maar weer terug naar Vlaar... omdat het vooruit eigenlijk niet... Gaat. Daar is ook niet heel veel beweging voor in. Nu, maar ze aan de rechterkant geprobeerd waar Jan Maat de bal aanneemt. En eigenlijk ogenblikkelijk al aanwijzingen geeft als een ploeggenoten. Kom nou naar de bal toe. Want ik kan er op deze manier ook niks mee. Dan is het weer terugkaatsen geblazen. Dan gebeurt aan de linkerkant weer hetzelfde. Waar Willems eigenlijk geen kant op kan. Want je mag van Andorra zeggen wat je wil. Maar ze zitten er op het moment dat het zelf dat de bal aanneemt. Waar dan ook. Eigenlijk best fel op. Terwijl nu Van Persie de bal probeert door te kopen met een combinatie. Die uiteindelijk uitkomt met schaken. Maar die bal ploft er helemaal aan de zijkant uit. Van Persie moet die bal binnen zien te houden. Dat lukt. Maar daarmee is het ook wel gezegd ook. Andorra neemt over. Met een uh, actie die meer aan een flipperkast dan aan gestroomde voetbal doet denken. De bal schiet van links naar rechts en van hot naar her. En komt dan uiteindelijk voor de voeten terecht van Snijder. Ja, naar een goede actie van Vlaar die tot nu toe wel een goede indruk maakt. is uh, de bal bij Snijder. Sneijder tussen twee man in speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Waar uh, Strootman is. Strootman uh, naar Snijder. Sneijder, die bal wordt een beetje tegengehouden door uh, een van de verdedigers. En uh, uiteindelijk door een ander verdediger ver naar voren getrapt. Waardoor Willems ter hoogte van de middellijn uh, het balbezit heeft. Uh, niemand van Andorra in de buurt. Maar wat veel erger is, ook niemand van Nederland zelf al aan de beurt, uh, in de buurt. Nu een bal van de vrij. Dat is een goede opening naar de linkerkant. Uitstekende bal zelfs. Uh, door Snijder slecht verwerkt. Maar door Snijder uiteindelijk in de rebound goed verwerkt. En vervolgens is, komt er een schot. Uh, en de bal gaat uh, wel of niet uh, over de achterlijn. Maar de scheidsrechter heeft inmiddels geconstateerd denk ik, dat er buitenspel uh, was. Want uh, het wordt opeens afgefloten. En zo is er een, uh, een, vrij, of een doeltrap of een vrije trap uh, voor uh, die doelman uh, de aan uh, Pol. Die ook daar weer alle tijd voor neemt. Een bal die uh, van Snyder uh, uiteindelijk terecht kwam bij Lens. Maar er wordt voor Hens afgefloten bij de aanname van uh, Snijders zien we nu op de monitor. Het is uh, rust bij Roemenië Turkije. Rust dan 0-1. Dat is dus gunstig voor het Nederlandse elftal. Want u weet als Roemenië punten verspeelt en Oranje wint. Dan is het uh, ticket voor het WK zeker. Niet dat iemand daar nog aan twijfelt, maar toch, je kan het maar zeker weten. De balbezit voor Strootman, 25 minuten ruim onderweg. En de vrij aangespeeld bij dus die uh, stand zonder goals. Hier nog altijd in dat uh, schattige uh, Andorra, waar Sneijder nu zich een beetje verkijkt op een bal. Die ook wel achter hem komt en dan wil omdraaien, dan weer een stapje te laat is. Andorra wilde snel uitkomen dat mislukt. Omdat de paas van Pujol niet uh, terechtkomt bij mensen die aan de rechterkant het lopen waren geslagen. Onder wie Martinez. De bal gaat weer over de zijlijn en dan begint eigenlijk het hele spel weer van vooraf aan. Namelijk eh, mensen achterin die de bal hebben en van links naar rechts spelen. En kijken of er ergens vroeg of laat een gaatje valt. Maar die gaatjes vallen tot dusver dus niet heel vaak. Nee, niet echt. Uh, balbezit voor Willems. Willems weer naar Vlaar. Vlaar naar de Vrij. De Vrij kijkt onmiddellijk, neem ik aan, waar Janmaat staat. Maar speelt hem nu terug naar, de, naar Vlaar. Vlaar dan uh, met balbezit. Uh, Willems, de hoogte van de middenlijn. Nu balletje binnenkant bek gestoken. Lens, maar die bal is te hard van Willems. De bal gaat over de achterlijn. En zo uh, ja, kunnen we echt stellen dat we na een uh, minuut of 25... nog geen één goede aanval van het Nederlands hebben gezien. Waarbij je echt zoiets hebt van... Oeh, dat scheelde ontzettend weinig. Zitten zit zelfs al op 27 minuten... op het moment dat uh, Doeman Pol de doeltrap kan nemen. En uh, het hier uh, buitengewoon rustig is in dit stadion. Want uh, niemand maakt eigenlijk meer geluid. Ik denk dat als nu ergens iemand een glas laat vallen in een stadje... wat hier vlakbij ligt, dat iedereen denkt, wat gebeurt daar? Is het balbezit nu uh, voor uh, Andorra? Met een uh, diepe bal, uh, maar... Die die bal is veel te diep, dus vorm kan hij hem makkelijk pakken en de vrijweer in bal bezit. Ja, er wonen 85.000 mensen in Andorra. Dat is uh, vergelijkbaar met uh, Os of Lelystad of Alkmaar. In die orde van grootte van die 85.000 wonen er zo'n 30.000 hier in de hoofdstad. Dus dat heeft allemaal niet zo heel veel om het lijf. Nu heb je toch een aardig elftal nog op de been dat het grote Nederlandse elftal na al 27,5 minuten op 0-0 houdt. En dus behalve een paar pogingen van nou ja, Snijder en Van Persie met name... ook nog niet zo heel veel heeft laten zien en niet echt in de problemen is geweest. Strootman maar weer is nu met een aardige beweging waarbij hij wegdraait. De bal het werk laat doen en dan volgens de andere kant op zijn tegenstander voorbij loopt. Dan de bal aan de zijkant kwijt kan bij Jan Maat. Jan Maat zoekt dan contact met Schaken. Schaken die de bal wel kan aannemen, maar weer terugloopt In plaats van in een zijn actie maakt en er langs gaat. En dan ben je dus weer terug bij af. En komt de bal weer voor de voeten van de Vrij en weer voor de voeten van Vlaar. En nou zou ik willen verzoeken in Hilversum of ze nou een stukje van ons verslag van een minuut ongeveer willen opnemen. Dan kun je dat gewoon vier, vijf keer achter elkaar afdraaien nu. Balbezit uh, voor Strootman. Strootman uh, speelt uh, schaken aan. Strootman wordt de voet dwars gezet. Dan komt uh, de erbij, maar Die kan er niet bij komen. maakt dan een overtreding. En dus heeft uh, Andorra een uh, gelegenheid uh, voor het nemen van de vrije trap. Ja, dit uh, moet dan een, uh, een, een ploeg zijn waar we eigenlijk geen moeite mee zouden hebben. Sinds 2010 uh, niet meer... Uh, gescoord En gewonnen geloof ik, 0 voor en 22 tegen in deze, in deze pool. En het Nederlands zelf al uh, tot nu toe nog niet in staat geweest om een goede aanval neer te leggen. Het is, uh, het is heel, heel vreemd, uh, maar het is wel een uh, killerconstatering. constatering. Balbezit nu voor Sneijder, die uh, even wegglijdt, maar uh, alle tijd heeft omdat er niemand in de buurt is dan uh, de bal speelt... Uh, Richting uh, Lens. Lens uh, die uh, de turbo erop zet en uh, vervolgens de bal ook kwijtraakt. Maar het Nederlands al uh, houdt daar uh, wel iets aan over. Ik neem aan een inworp. Of is het een corner? Nee, het wordt gewoon een inworp. Willems gaat dat uh, doen. Die uh, kan een behoorlijk eind gooien. Dat weten we inmiddels van hem. Moet wel zelf even de bal halen. Die meter of 15 verderop tegen een van de reclameborden tot stilstand was gekomen. Het Nederlands publiek maakt nog een maar eens wat lawaai. Er staan er nu vijf in het stadsgebied te wachten. En Willem gooit die bal er niet in. Maar die gooit hem dan weer terug in de breedte naar Schaar. Schaars is Schaars naar de vrij. En dan maar wij puffelen langs de andere kant. Waarbij Janmaat nu de steun krijgt van Schaken. Die weer niet zijn tegenstander durft op te zoeken en voorbij durft gaan. Weer de bal teruglegt op Janmaat. Er komt nu een voorzet. Hij moet snijder koppen. Dat doet hij. Ik denk hij inderdaad een dat hij in zijn tegenstander een duwtje geeft. Dan gaat ook een vlag omhoog. En dat loopt allemaal om uh, verschillende redenen. Dus met een af, Niet alleen een overtreding waar dus. Uh, ook voor gevlacht en gefloten was boven bovendien. Gaat de kopbal van Stijder nog behoorlijk ver naast. En een doeltrap is dan het deel voor Andorra. En die gaat dan door Pol genomen gaan worden. De doelman van Andorra. En die laat die bal op het hoofd vallen. Van? Ja, uiteindelijk van Schaars. En uh, dan is er een duel op het middenveld. Schaars kan erbij komen. Krijgt een, een vrije trap mee. Een uh, overtreding uh, begaan. De er staat er dichtbij. Uh, Vales maakte de overtreding. En zo krijgt uh, Vlaar het balbezit weer. In, uh, dan uh, ja, richting de Vrij, de Vrij en de Strootman. Soms uh, hebben we zoiets dat het uh, verschrikkelijk is... als het matchcenter tussendoor komt, dat het zo spannend is. Maar we zitten er nu echt naar te snakken. Is het bal nu uh, voor Lens? Lens aan de linkerkant van het veld. Komt die bal uh, voor? Nee, komt uiteindelijk niet voor. Nederland krijgt een corner. En Snyder gaat zich daarmee bemoeien. Vlaar en de Vrij uh, gaan onmiddellijk uh, richting het En Laten we even deze corner uh, meenemen... om te kijken of dat uh, in ieder geval nog uh, wat op gaat leveren. Snijder. Met ongetwijfeld de indraaiende bal. Veel uh, Nederlanders nu uh, voorin. En uh, kijken of dit dan uh, het beslissende moment uh, kan zijn. Uh, uiteindelijk niet. De bal wordt weggewerkt. En uiteindelijk uh, komt hij dan vanuit de rebound uh, wel of niet besnijden. Snijder. Snijder wel, maar die knalt hem ver en hoog over. Ronald, neemt alle tijd.